Goedemorgen, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. We hebben er een bronzen plak bij. Zelfs de Marit Bouwmeester heeft hem te pakken. Ze kwam vanochtend als zesde over de finish met haar boot en dat was genoeg voor brons. Ik heb echt alles gegeven wat ik had en vandaag werd de wind zo licht en dat was echt uh, moeilijk. Maar ik ben super trots erop En om samen met mijn broer een medaille te winnen. Ja, dat is wel uh, heel gaaf. Ik had graag een andere kleur gehad, maar ik denk dat ik niet mag klagen gezien deze race. Bij de hockeymannen ging het minder soepel. Zij zijn al in de kwartfinales uitgeschakeld. Ze verloren van Australië in de shootouts. Op meerdere plekken is vannacht geschoten. In Amsterdam is een man zwaar gewond geraakt toen hij werd neergeschoten bij een bedrijfspand. De politie denkt dat er een feestje aan de gang was. Er zijn flessen drank en lachgas gevonden. De schutter is nog op de vlucht. Ook in Rotterdam was het vannacht onrustig. Bij een station is een auto beschoten. en Even later vlogen er bij een huis een paar kogels door een ruit. Er is niemand gewond geraakt. De politie heeft twee mensen opgepakt. De bosbranden in het zuiden van Europa zijn nog steeds niet onder controle. Veel plekken zijn huizen verwoest en moeten mensen met ademhalingsproblemen door de rook naar het ziekenhuis. Het is er ontzettend droog en bloedheet. Dit weekend kan het op sommige plekken in Griekenland 45 graden worden. En de lieve hulpactie van boeren uit Zeeland. Zij brengen stapels met hooi naar Zuid-Limburg. Door de overstromingen van een paar weken geleden zijn veel akkers vernield. En daardoor is er maar weinig voer voor dieren. En dus schieten collega-boeren te hulp. Ze rijden vrachtwagens vol hooi naar Limburg. Deze vracht gaat naar een zorgboerderij en gaat naar een paardenhouder. We zijn heel blij dat Zeeland, maar niet alleen Zeeland, andere delen van Nederland ook, we worden van alle kanten geholpen. Ja, dan schiet je gemoed vol. Dat is... Prachtig. Het weer, vooral in het noorden buien, verder vanochtend wat zon. Maar vanmiddag stevige buien met onweer en veel regen. Het wordt ongeveer 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland is de A9 diende richting Amstelveen. Tussen Knopert-Hodendrecht en Amstelveen na een aanrijding dicht. Een pijlwagen van Rijkswaterstaat is aangereden. Daarbij is olie gelekt op het asfalt.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 Een goedemorgen luisteraars, en zo begon John Lewis deze uitzending van ZFM Jazz. Mijn naam is Jaap Funnekotter en ik ben vandaag de samensteller van het programma en ook de presentator. Ja, deze solo cd van John is genaamd Afternoon in Paris en was dan ook opgenomen in 1979 in de Studio des Champs-Élysées. De titel van het nummer was Come Sunday. Ja, op deze regenovergrote dag. Je zou denken, de 1e augustus, dan ligt Zandvoort prachtig in de zon. Jammer genoeg is niets minder waar. Maar daarom niet getreurd, uh, want u gaat twee uur lang van wat heerlijke jazzmuziek genieten. Als tweede heb ik klaarstaan nu als tweede nummer. Uh, een aantal artiesten uit België... namelijk het Johan Clement-trio... ook bekend hier van zijn optreden... in De Krocht, uh, Jazz uh, in Zandvoort... Uh, en uh, Johan Clement... wordt hier bijgestaan... door Bart de Nolf op bas... en Luc van den Bos op drums. Uh, aan dit trio is een solist... toegevoegd namelijk Ronnie Verbiest. Ronnie Verbiest is een... Belgische accordeonist die zich ook met het jazzrepertoire bezig had. En in deze samenstelling hebben ze met z'n vieren een cd gemaakt... genaamd I Remember Johnny Meijer. De bekende Nederlandse accordeonist die zich ook op jazzgebied verdienstelijk heeft gemaakt. Het is een opname uit 2015. Gaat u luisteren naar Linger A While. Dat waren Ronnie Verbiest samen met het Johan Clement-trio in Linger a While. Amerika heeft een schat aan uh, jazz uh, Bijvoorbeeld Ella Fitzgerald. Uh, waar we onlangs uh, op uh, de NPO nog een prachtig uh, uh, uur van de Wolf aflevering konden zien. Over het leven van Ella. Mocht u dat niet gezien hebben. Zeker nog uh, bij uitzending gemist... Uh, het bekijken waard, de docu van ruim anderhalf uur over het leven van Ella Fitzgerald. Maar ik heb nu klaarstaan Sarah Vaughan, ook een gekende zangeres. Ze bracht in 1957 de LP Swinging Easy uit. En Sarah wordt daarop begeleid door Jimmy Jones op piano, Richard Davis op bas en Roy Haynes op drums. We gaan luisteren naar Words Can't Describe. Words Can't Describe To me, to me. En dat was de prachtige stem van Sarah Vaughan met Words Can't Describe. Dan heb ik nu wat klaar staan. Uh, Geheel anders weer. Uh, de saxofonist Sonny Stitt. Sonny Stitt nam uh, in september 1981... in de uh, Keystone Corner in San Francisco... een uh, prachtige cd opgenaamd... Just In Case You Forgot How Really Bad He Was. Wat een titel. Van... Uh, uh, die CD waarin uh, Sonny begeleid wordt door Setter Wilton op piano... Herbie Lewis op bas en Billy Higgins op drums... gaan we luisteren naar Everything Happens To Me. I'm gonna be taking the phone away. Applaus voor Sonny Stitt van het publiek bij de Keystone Corner in San Francisco. Uh, we gaan naar Nederland en ik heb hier uh, een artiest uh, klaarstaan, uh, Tom Beek. Ook uh, in uh, de krocht opgetreden een aantal jaren geleden... Uh, met diverse saxen, uh, alt, tenor, zelfs sopraan. Uh, en hij bracht uh, een paar jaar geleden een cd uit... Met als titel Corbakker, Mike Baudet en Tom Beek. Dus de naam van de uitvoerende ook als titel van de CD. Uh, het is vandaag 1 augustus, vandaar dat ik dat nummer uitzocht. We gaan luisteren naar August in Amsterdam. ik Tom Beek uh, even weg. Want dit nummer uh, is redelijk lang. Eigenlijk te lang voor uh, uitzendingen zoals deze. Maar ik wilde u deze prachtige uh, artiest toch niet onthouden. En uh, ik zei het al, hij trad uh, regelmatig op uh, in uh, de krocht. En dat gezegd hebbende, als alles goed gaat... dan kunnen we 12 september weer naar de krocht hier in Zandvoort... voor het eerste jazzconcert van, uh, van dit jaar. Uh, en dat wordt uh, een event, hoor. De West Coast Big Band. We hebben ze voor corona ook een keer gehad... Uh, samen met Frits Landersberg. En dat was een gedenkwaardige middag. Ze komen nu terug met een programma getiteld... Celebrating the Music of Count Basie. Nou, een fantastisch ensemble als de West Coast Big Band en de muziek van Count Basie... dat moet wel iets fantastisch worden. 12 september... als alles goed gaat met corona... en daar geen spaken meer in het wiel komen... kunnen we met z'n allen... weer die prettige zaal van de krocht... helemaal vullen... met uh, jazzliefhebbers. Oké. Okay. Uh, zoals ik in mijn aankondiging... Uh, op Facebook uh, al zei... Uh, zit er vandaag ook wat Frans... in uh, de muziek. En... Uh, wel van Charles Navour. We kennen Charles Navour natuurlijk als chansonnier... maar op zijn uh, cd uh, Asnavour 2000, As 2000 heeft hij ook een aantal uh, Franse jazznummers... begeleid door een hele gave big band uh, ingezongen. En uh, dit is wel een hele toepasselijke titel, dit nummer van die cd. Le jazz est revenu, oftewel de jazz is teruggekomen. Un certain temps aux oubliettes, sauf pour quelques fanates têtus. Le voilà parti, billes en tête. Le jazz est revenu Il avait bâti son histoire Sans publicité superflue Pour revivre ses jours de gloire Le jazz est revenu Soudain les sceptiques s'inquiètent Il n'est donc pas échec et mat Puisqu'aussi les jeunes se mettent au scat À jouer cool et détendu C'est comme un nouveau phénomène Le jazz est revenu Bousculé par la concurrence On pensait son temps révolu Qu'en sortant de l'indifférence Le jazz est revenu, il a connu les controverses, ses détracteurs sont confondus, car les déserts ça se traverse. Le jazz est revenu, chérie, suis-moi pour un voyage, tout près de la gare du Nord, où sa bastonnée déménage. On s'en tira convaincu On va en prendre plein la gueule Le jazz est revenu Fini les galères et l'exode Fini les disques invendus Toutes les modes, le jazz est revenu, et voilà qu'on le catéchise, on le sanctifie d'où Jésus dans les sacros saintes églises, le jazz est revenu, c'est la musique qui m'inspire, de Franck Aré à, à Bing, et combien d'autres noms j'admire, Paré de toutes les vertus Il prend part à toutes les fêtes Il anime même FM Jazz. Nou, ik dacht dat ik niet te veel gezegd had. Een swingende als naar Meestal mooie Franse chansons. Maar eh, op deze cd staan drie of vier echte jazznummers... met die swingende band erachter. Mogelijk dat ik in een van mijn komende uitzendingen... hier nog wat meer aandacht aan ga besteden. Want ik vind dit toch wel een hele aantrekkelijke kant... van deze grote Franse zanger. We gaan uh, van Frankrijk naar uh, Duitsland. <coughs> Ik heb hier een CD liggen: Live at the Berlin Philharmonic. En wie treden daarop? Uh, Dave Brubeck, Jerry Mulligan op bariton, Jack Six op bas en Ellen Dawson op drums. Het was een live-opname uh, live in Berlijn, november 1970. Uh, en zo heet, zo heet die cd dan ook. Live at the Berlin Philharmonic. En we gaan luisteren naar een echte classic. Basin Street Blues. Dat was dus het Dave Brubeck trio live met Jerry Mulligan uh, op in de Berlin Philharmonic, de Berlijnse Philharmonie. Uh, het volgende nummer wat ik voor u ga draaien komt van een pianist Konrad Paszkowski. Nou, dat klinkt Pools en dat klopt, want Konrad werd geboren uit Poolse ouders, maar in het westen van Australië. Een heel jonge jongeman al toen hij jong was. Hij zat op zijn vijftiende al uh, op het conservatorium... en uh, haalde zijn bachelor's toen hij achttien was. Uh, hij uh, vertrok in 2009 naar de Verenigde Staten... en haalde daar ook nog zijn master degree in jazzmuziek... aan de University van Miami. Uh, het is een, uh, een, vele, een veelzijdige uh, pianist. Heeft onder andere met uh, de Clayton Hamilton Jazz Orchestra gespeeld. Met de Jeff Hamilton trio zat hij aan de piano. Wij gaan nu luisteren naar uh, zijn eigen trio... waar hij de piano speelt. Dylan Shamat op bas en Dak Marcus op drums. We gaan luisteren van de CD Night and Day... Uit, 19, uit 2018 in The Still of the Night. Was dus Konrad Paszkowski, uh, een beroemde jazzartiest die lang ook in Nederland heeft gewoond. Ik heb het over Chad Baker. Hij uh, kwam uh, triest om het leven door al dan niet onder de invloed van drugs uit het raam van een Amsterdamse hotel te vallen. <tiek> uh, Chad uh, die worstelde met een levenslange verslaving, maar wel een briljant muzikus, jazzmuzikus was. Ik heb hier een wat historische opname uit 1954 opgenomen op 15 mei op Pacific Jazz Records en dat was zijn eerste uh, debuut uh, ook als zanger. Daarvoor bracht hij alleen maar instrumentale LP's uit, maar uh, op deze uh, CD, uh, LP die ook heet Chad Baker Sings, uh, uh, bracht hij zijn vocale debuut. Uh, dus op trompet en zang, Russ Freeman op piano, Carson Smith op bas, Bob Neil op drums. We gaan luisteren naar But Not For Me. Writing songs of love, but not for me A lucky star's above, but not for me With love to lead the way I've found more clouds of gray Than any Russian play could guarantee I was a fool to fall and get that way And also, lack a day. Although I can't dismiss the memory of her kiss, I guess she's not for me. <laughs> day although i Baker een hele speciale stem als zanger. Uh, we gaan naar een andere zanger. Mel Tormé heeft eindeloos veel cd's gemaakt... Uh, waarvan heel veel met George Shearing. Uh, ik heb hier een opname uit uh, 1982. Een live opname van 29 juni in Carnegie Hall in New York. En uh, die uh, uh, opname is getiteld... The Classic Concert Live... ...with Jerry Mulligan... ...die we al eerder hoorden samen... Uh, ...live met uh, Dave Brubeck... ...maar nu met George Shearing. Uh, Mel Tormé uiteraard zang... ...op deze cd Jerry Mulligan te horen... ...zowel op bariton... ...en in sommige nummers ook als vocalist... ...heel bijzonder... ...George Shearing op piano... ...en uh, een grote bezetting daarachter... ...een grote band, de Jerry Mulligan Orchestra. We gaan luisteren naar Lady Be Good...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 Georgie. Ah.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 Ja, Mel Tormé met de Jerry Mulligan Orchestra... en George Shearing aan de piano. Een fantastische cd waar ik altijd met veel plezier naar luister. Dus alle nummers zijn juweeltjes. En uh, Ella kon sketch zingen... maar Mel Tormé uh, was ook een fantastische sketchzanger. Wat uh, een swingend geluid uh, op dit nummer. Lady Be Good. Uh, het loopt tegen de klok van 11 en dat betekent dat het eerste uur er bijna op zit. Als uh, laatste nummer heb ik klaarstaan een prachtig nummer... van een klassieke LP ook alweer, namelijk de LP Jordu. Uh, het nummer Jordu, waarna, uh, waarna deze LP genoemd is... werd in 1953 uh, gecomponeerd door Irvin Jordan... En het jaar daarop, 1954, waar deze opname ook van is... werd het heel populair gemaakt, dit nummer... door Clifford Brown en Max Roach. En na de hand hebben vele anderen dit nummer ook gedaan. Nou. Uh, we gaan in dit geval niet naar Jordu luisteren... die heb ik wel eens meer gedraaid... maar naar een ander nummer van deze live cd... die op 30 augustus deze maand, maar dan in 1954... in de Cursido Club in Los Angeles werd opgenomen. Clifford Brown hoort u op trompet... Harold Lent op de Noor, Richie Powell piano... George Morrow op bas en natuurlijk de meester Max Roach op drums... Tot aan het nieuws en de boodschappen gaan we luisteren naar I get a kick out of you. I get a kick out of you.